Slot, zusters. In november 1957 werd voor de eerste keer in de geschiedenis van de radio een microfoon opgesteld in het slot van een karmelitessenklooster. Dit vond plaats in het convent van de ongeschoeide Carmelitessen aan de Via Cepelunga de Bologna. Door een exceptionele samenloop van omstandigheden kon voor één keer... ...een journalist in nauw contact komen met een communiteit van slotzusters... ...zonder dat daarbij echter een van de strengste regels van de orde werd geschonden. Het ijzeren hek, waardoor deze zusters zich vrijwillig en voor altijd van de wereld afgescheiden houden, bleef gesloten. De technici van de RAI, de Italiaanse radioomroep, reikten de zusters door het hek... ...en door de zogenaamde blinde draaikast de apparatuur aan voor het opnemen van een documentaire... ...over het verborgen leven in de karmel. Alle opnamen binnen het volledig afgesloten gedeelte... ...het slot van het klooster... ...zijn gemaakt door de zusters zelf... ...na een korte instructie... ...omtrent het gebruik van de apparatuur. Het ijzeren hek... ...de zwarte sluier waarmee de zusters hun gelaat bedekken... ...en bovenal hun natuurlijke terughoudendheid... ...bepalen de grenzen waarbinnen zich dit zou moeten afspelen. Het is dan ook geen toeval dat deze documentaire begint met een uiting van onderworpenheid aan een hogere wil, die enkel en alleen zulke een buitengewone gebeurtenis zou kunnen toelaten. Om deze Italiaanse documentaire ook voor een brede kring van Nederlandse luisteraars toegankelijk te maken, hebben wij de stenografisch opgetekende tekst vertaald en getracht met Nederlandse stemmen de sfeer van het klooster en van zijn bewoonsters zo eerlijk en zuiver mogelijk over te brengen. radio televisione italiana presenta Clausura Documentario di Sergio Zavoli Musiche di Ildebrando Pizzetti Slot -Sisters. Een documentaire van Sergio Zavoli met muziek van Hildebrando Pizzetti. Aan de uiterste rand van de stad, waar de asfaltstraten de groene weide ontmoeten, staat een oude hangar waarin s'nachts de trams worden ondergebracht. Nog voordat de nieuwe dag is aangebroken, begint de eerste tram alweer te rijden. Ze spoedt zich voort over de rails en rijdt de voorstad binnen waar het geratel van de wielen tussen de huizen verloren gaat. Het is herfst, de 19e november. Ik wacht tot het afgesproken tijdstip. Vier uur in de morgen. U staat een die God toehoor, nu en vooral ah. Goedemorgen, zuster. Blijft u hier staan? Als het God liefde, wordt u open opengedaan. En nu begint mijn verslag over wat ik hier ga zien... maar vooral over wat ik ga horen... zonder dat ik me afvraag of het ook wel te bevatten is... door iemand die buiten deze muren leeft... ...op een dag als vandaag... ...die nu in het hart van onze stad begint aan te breken. De karmel zal om half vijf ontwaken. Nog een half uur heerst er duisternis en stilte... ...die niet verschilt van de duisternis en stilte waarin wij leven. Bij mijn aankomst begon het buiten te regenen. De stadbewoners die op dit uur wakker worden... ...zullen zien dat het nog donker is en mistig. Vandaag en hier zullen wij zien... ...hoe een postulante haar intrede doet... ...en hoe de deur voor haar geopend... ...en onmiddellijk achter haar weer gesloten wordt. De stad zal op deze morgen om zo te zeggen een menselijk wezen verliezen. Maar wie zal de leegte opvallen die een jong meisje al dan niet in de massa achterlaat? snielen de zusters neer voor een aarde waskom en wassen zich. Daarna bidden ze de getijden en door het traliehek ontvangen ze de heilige communie. Vervolgens trekken ze zich onmiddellijk weer in hun cellen terug. De orde regelt luidt, ieder moet in haar cel of in de onmiddellijke nabijheid daarvan verblijven en de hele dag in gebed en meditatie doorbrengen. Vandaag, de 19e november, gaan ze in een dubbele rij met een kaars in de hand naar beneden om het jonge meisje te begroeten dat bij hen gaat intreden. Weer eens voltrekt zich het mysterie van een roeping. De deur is geopend en de postulante knielt neer op de drempel. Zij zal niet meer omzien. Ze heeft al afscheid genomen van haar vader en moeder, van haar broers en zusters. De priorin reikt de postulante een kruisbeeld toe en zij kust het kruisbeeld en vervolgens de vloer. Je zult afstand moeten doen, ook van de volkomen geoorloofde menselijke genieting. De liefderijke omgang met je familie, de geur van bossen en zee, de vrijheid om te gaan en te staan waar je wilde, de vrijheid om te lachen en te zingen als je daar zin in had. Mijn dochter, wat kom je hier doen? Heer, gij hebt gezegd, wie mij wil volgen, verlogene zichzelf. Hij neemt zijn kruis op en gaat binnen door de enge poort. Ik ben binnengetreden door de enge poort, hier. Hier ben ik. De meester heeft gezegd: voorwaar, voorwaar, ik zeg: als de graankorrel niet sterft, zal hij alleen blijven. Maar als hij sterft, zal hij menigvuldige vrucht voortbrengen. Bij deze deur begint de akker voeren, waarin je als een graankorrel zult worden opgenomen. Wees niet bevreesd voor de duisternis, waarin je langzaam zult moeten kiemen voort te midden van de dubbele rij van zusters die haar tussen zich in hebben genomen als om haar te beschermen. Terwijl de deur weer gesloten wordt vangen we een glimp op van de lange eeuwige tocht die de postulante gaat ondernemen. Van nu af aan zal ze leven in een voortdurende versterving. Hele jaar door zal ze vasten en twintig uur per dag in stilzwijgen doorbrengen. Ze zal alleen haar familieleden nog mogen zien, doch enkel met een zwarte sluier voor haar gezicht. Bovendien slechts bij bijzondere gelegenheden en met speciale toestemming. Ze is voortaan een gevangene van de Heer en dood voor de wereld, zoals wij buitenstaanders het uitdrukken. Ze krijgt nu een zuster naast zich die van de morgen tot de avond over haar zal waken. Als een engelbewaarder die haar enkel door haar voorbeeld leiding geeft en de kloostergebruiken bijbrengt. Zonder de stilte te verbreken zal de postulante dag aan dag haar geest moeten verrijken, totdat ook zij gedurende de uren van de meditatie zal mogen spreken tot hem die toehoort, zonder nogthans te hoeven luisteren. De rijkdom van mijn jeugd heb ik van u ontvangen en ik schenk u alles terug wat ik van u heb gekregen. Als dit een verdienst is, laat mij er dan niet groot opgaan, maar aanvaard het offer van mijn zelfverlooging. Ik ondervraag mijn ziel: of geen meer een vader voor mij zijt dan een bruidegom. Ik zou met u willen huwen aan de voeten van uw harde kruis, maar ik zou ook de last van uw kruis willen dragen, zoals een dochter doet voor haar vader. Gij kent de zonde. ...die u op dit ogenblik beledigt. Straf mij in zijn plaats. En zo zwaar dat hij zich bekeren. Ik vraag me af, Heer, of het mogelijk is... ...dat ik voor een ogenblik de enige zou kunnen zijn... ...die tot uw bid en uw lief heeft. Vergeef me deze hoogmoedige gedachte van de enige te zijn... ...en verneder mij te midden van alle mensen. Ik word gekweld door de gedachte aan hem die ik zo goed ken. En ik vergeet dat ik hier ben om alle uit mijn geheugen te pannen. De regel luidt verder... hoewel er geen vaste etenstijd kan zijn voor hen... die niet weten wanneer ze iets te eten zullen hebben... zal toch in de winter het teken voor de maaltijd worden gegeven om half twaalf... en in de zomer om tien uur. Terwijl de zusters zich naar de refter begeven... zullen ze langzaam en op ernstige toon het De Profundis zingen. Vervolgens zal de zuster die aan de beurt is voorlezen uit een geestelijk boek omdat ook de ziel geen voedsel tekort komt. De tekens voor de maaltijd zullen door de priorin worden gegeven door met het heft van een mes op het tafelblad te kloppen. Is het teken gegeven, dan zullen de zusters hun servetten openvouwen en het brood kussen. Als iemand iets ontbreekt, zal ze er niet om mogen vragen. Zelfs niet door een gebaar. Met uitzondering van water, waarom men kan vragen door zijn lege drinkroef te laten zien. Want ook in de refter moeten alle een streng stilzwijgen bewaren. Als het eten wordt opgediend, mogen de zusters er geen keuze uitmaken, maar ieder moet datgene nemen wat haar wordt aangeboden. Ze moeten zich tevreden stellen met wat God hun geeft en de gelegenheid benutten om zich te versterven. In nomine Domini Nostri, Jesu Christi, Amen. Vervolg van het Romeinse brevier. Les uit de profeet Isaïas. Och, of gij de hemelen openscheurden en nederdaalde. Voor uw aangezicht zouden de bergen wegvloeien. Als door vuur verteerd zouden ze smelten. Zouden de wateren koken door het vuur. Opdat uw naam bekend wordt aan uw vijanden. De naties voor uw aanschijn sidderen. Kom, Heer Jezus, Kom. Benedicite, Romium romiunboro, benedica colazione, observarum suar. Amen. Onder het eten stond er midden op tafel een doodshoofd. De geest moet met de gedachte aan de dood vertrouwd raken, en deze moet een vertroosting zijn voor het hart. Nu begeven ze zich door de gang. Ze gaan aan het werk en praten intussen met elkaar voor zover de omstandigheden en de regelen toelaten. De gesprekken hebben een opgewekt karakter. Als een van de zusters iets te zeggen heeft dat niet direct stichtelijk is, moet ze de priorin hiertoe verlof vragen. Niemand mag lang spreken of een gezochte woordkeus gebruiken om de bewondering van de anderen te wekken. Ook mag men niet te veel over zichzelf of over anderen praten. Want door zo te handelen zou men de plaats onteren die toegewijd is aan God en waar de gedachte aan hem en aan de wederkomst van Christus de geest moet bezighouden. van gesprekken die nog veel met de onze gemeen hebben... ...verstompt voor het zingen van het misereren. Weerklank van een misstap die ons ontgaat. Haastige terugkeer tot de staat van nederigheid die ze bang zijn te hebben verloren. Het is niet alleen het traliehek dat hen van ons scheidt. Ze zijn veel verder van ons verwijderd. Zoals ze daar door de gangen lopen met neergeslagen ogen... ...en de handen onder het scapulier, zijn ze niet van onze stad. Duizend jaren scheiden hen van de angst die opdringt tot onder de muren van dit bolwerk... En terwijl buiten het klooster de avond valt, zal iedereen blijven doorgaan met mediteren tot aan het moment, omstreeks half elf, zoals de regel luidt, dat het teken gegeven wordt om te gaan slapen. nu toe heeft het klooster zelf gesproken, maar laten wij nu luisteren naar de bewoonsters die een begrijpelijke reserve en verlegenheid aan de dag leggen wanneer ze met vreemden in aanraking komen. Ik ga naar het traliehek met alle twijfels, vooroordelen en reserves die ik als buitenstaander uit de stad heb meegebracht. Tegenover me staat met de sluier voor het gelaat zuster Maria Theresia van de Eucharistie de onderpriorin van het klooster. Wat u van mij vraagt, kost me werkelijk heel veel moeite. Maar goed, als u meent dat mijn povere woorden er iets toe bij kunnen dragen ...om uw luisteraars enig idee te geven van het leven dat wij hier leiden... ...dan wil ik dat graag doen. Men zegt, moeder, dat u allen hier in de meest erbarmelijke omstandigheden leeft... Ik was er dan ook op voorbereid hierdoor zelfkastijding, uitgeputte en gebroken menselijke wezens aan te treffen. Maar het tegendeel is waar. Ik zie mij geplaatst tegenover mensen met een uitzonderlijke rust en evenwichtigheid. En toch maken zusters, zoals men de berichten tenminste mag geloven, achter hun kloostermuren vaak pijnlijke dingen mee. Het kan zijn dat er gedurende de afgelopen oorlog, in zwaar getroffen gebieden, enkele van die gevallen misschien zijn voorgekomen... Wij zelf herinneren ons nog zeer goed... hoe we lang geleden, op 25 september 1943... gedwongen waren ons zwaar beschadigd klooster te verlaten. En de moeilijke tijd die daarop volgde tijdens de evacuatie. Stel u bijvoorbeeld de moeilijkheden voor om zusters... die veertig jaar lang in het slot hadden doorgebracht... naar elders buiten het klooster over te brengen. Het was geen kleine kleinigheid. Moeder, veroorloof me daar even op door te gaan... Hoe ging dat in zijn werk? Welke herinneringen hebt u bewaard aan die uittocht... ...dwars door de stad? Ik... Ik zou kunnen zeggen... ...dat het op de jongste zusters... ...weinig indruk maakte. Maar de ouderen... ...vooral een die 42 jaar lang... ...nooit een voet buiten het klooster had gezet... ...werden dus sommige dingen die ze zagen... Ja, ik, ...ik zou willen zeggen... ...zeer sterk getroffen. Ik... Wat trof hen het meest? De korte rokken die de vrouwen droegen... ...en verder de auto's, het hele verkeer... ...de, de grote drukte op straat. Ja, allemaal zo anders dan de sfeer waarin wij leven. Je waarde moeder... ...er is veel kwaad verteld over uw levenswijze... Men wil doen voorkomen dat de zusters geen gewoon gesprek meer zouden kunnen voeren. En dat uw geest door de strenge afzondering volkomen zou zijn afgestompt. Eigenlijk is het zo. dat. na een jarenlang verblijf hier in het klooster. onze geest een grote eenvoud bereikt. Wij zien dan de dingen heel anders dan de mensen in de wereld. Zijn er ook dingen, moeder, waarvan het u spijt dat u er afstand van hebt moeten doen? Om u de waarheid te zeggen. Als er iets is wat ik betreur... dan is het niet datgene waarvan ik afstand heb gedaan. Maar dat ik niet van nog meer dingen afstand heb moeten doen. Als de ziel overweegt... beseft... van hoe grote waarde het offer is dat ze brengt dan zou ze de hele wereld hebben willen bezitten... om ze aan God aan te bieden. En wat hebt u gevonden tussen deze kloostermuren? De waarheid. In al haar volheid. En een vreugde. En een vrede die ik nooit gekend had. Excuseert u, mijn moeder, maar zouden uw zusters niet kunnen volstaan met te bidden... En voor God te leven binnen de grenzen die voor een mens redelijke wijze aanvaardbaar geacht kunnen worden. Waarom die totale verzaking van alles wat werelds is? Wij volgen daarin niet zozeer onze eigen wil als die van God. Wij kunnen niet anders dan ons volledig wegschenken. Zonder roeping zouden we niet in staat zijn in dit leven te volharden. ...van God krijgen we de kracht en de moed die we nodig hebben. Maar zou er achter die totale versterving die u betracht... ...niet een zekere hoogmoed kunnen schuilen? Dat kan bij sommigen misschien het geval zijn... ...wanneer ze pas zijn ingetreden. Het meisje... ...dat zich tot dit leven geroepen voelt. Een leven... ...dat toch altijd iets buitenissig schijnt te hebben... ...kan licht het gevoel krijgen boven de middelmaat uit te steken. Dat ze heldhaftig is? Ja. Misschien denkt ze dat ze iets groots, iets heldhaftigs verricht. Ja, dat kan zeker geëxalteerdheid en gevolgen hebben. Maar zodra de dochter intreedt... ...en ontdekt dat deze heldhaftigheid... ...de gewone sfeer van ons leven bepaalt... En ziet met wat een eenvoud en vanzelfsprekendheid de zusters zich bewegen. Dan wordt ze zich van haar kleinheid bewust. Ook voelt ze zich de minder. Omdat ze de, de, de, de regels nog niet zo stipt en regelmatig kan volgen als de anderen. En als er aanvankelijk al van enige zelfverheffing sprake geweest mocht zijn. Dan is er al heel vlug niets meer van over. Als u... Het bevel zou krijgen het klooster te verlaten en in de wereld terug te keren. Zou het u dan spijten dit leven van strenge afzondering te moeten opgeven, of niet? Zo'n bevel zou alleen van de paus uit kunnen gaan. Wij zouden daarin de wil van God herkennen. En onmiddellijk zonder spijt het klooster verlaten. Al zou het ons wel pijn doen. Heiligheid en volmaaktheid bestaat voor ons alleen hierin. Dat wij handelen naar Gods wil. Wat is het verschil tussen de roeping van de zusters die een beschouwend leven leiden. En de roeping van de zusters die een zogenaamd actief leven leiden. In tegenstelling tot de zusters die een actief leven leiden. Zoeken wij God niet in de mensen. Maar zoeken wij de mensen in God. Daarom leven wij alleen met God. Voor God. ...en in God. Verder is er nog... ...nog dit verschil... ...dat wij in ons beschouwend leven... ...nooit de vruchten kunnen zien... ...van de offers die wij brengen. Maar wat zijn de voornaamste deugden... ...die hier vereist worden, moeder? Allereerst... ...grote volgzaamheid. En verder... ...welke deugd maakt men zich... ...op de lange duur het moeilijkst eigen? Ja, ziet u, ja, dat, dat hangt mede van de persoonlijkheid, van de opvoeding en van de geaardheid af van de dochter die hierin treedt. Uit ervaring weet ik echter dat de moeilijkste die van de gehoorzaamheid is. De meisjes van tegenwoordig zijn nogal persoonlijkheidjes en in de gezinnen van u bestaat er minder sterk gezag dan vroeger. De jeugd van dans is... ...erg vrij en onafhankelijk. En de jonge mensen denken vooral aan amusement... ...en maken. Moeder, wat is zo de gemiddelde ontwikkeling van de zusters? Sommigen hebben een universitaire graad behaald. Anderen hebben middelbaar onderwijs genoten. En er zijn er ook enkele die alleen maar de lagere school hebben afgelopen. Maar hoewel we het op prijs stellen, ik, ja, ik zou bijna zeggen als eis stellen, dat de meisjes die bij ons intreden goed ontwikkeld zijn, heb ik toch kunnen waarnemen dat een geringe ontwikkeling geen beletsel is om het in het geestelijk leven heel ver te brengen, mits men de geest van de karmel goed begrijpt en de regels nauwgezet naleeft. Hoe overwint men in het begin de drang om het stilzwijgen te verbreken? Om zijn hart als bij een ander uit te storten? Of om gezelschap te zoeken? Of een gewoon praatje te maken? De stilte die wij betrachten... bestaat niet alleen in het zwijgen, maar... we nemen die ook in acht bij het lopen... bij het openen en sluiten van de deuren... bij het hanteren van een roze krans, enzovoort. Ja, en... ...wat de innerlijke stilte betreft. Ja, nu komen we op een zeer belangrijk terrein. Veel belangrijker dan u misschien wel denkt. Wij hechten zeer veel waarde aan de innerlijke stilte. En deze is heel moeilijk te bereiken. De uitwendige stilte komt, om zo te zeggen, vanzelf tot stand. De sfeer en de omgeving waarin wij leven, zijn ons daarbij tot grote steun. Maar wie kan zijn fantasie zo aan panden leggen, dat ze niet gaat rondvladderen als een vlinder? Wie kan beletten, dat er in zijn binnenste de herinnering aan gevoelens en gewaarwordingen levendig wordt, die men vroeger in de wereld heeft gehad? Of beletten, dat, dat misschien zelfs het verlangen opkomt, ...ze nog eens te beleven. Moeder, hebt u wel eens... ...aan het sterfbed van een medezuster gestaan? Jazeker. Meermalen zelfs. Is het waar, moeder, dat een sterfdag... ...voor u een dag van grote vreugde is? Van pure vreugde. Om de waarheid te zijn. We voelen dan dat er iets groots in de communiteit plaatsgrijpt. Voor ons betekent de dood iets anders dan voor u in de wereld. Het is niet het pijnlijke afscheid, het verlies van iemand die ons dierbaar is. Zodra een zuster uit ons midden is heen gegaan, beseffen we... Dat ze het rijk is binnengetreden van de eeuwige waarheid. Van het volle licht en de volmaakte liefde. En we voelen dat haar geest dan veel dichter bij ons is dan voordien. En daarom klinken uw klokken zo feestelijk. Ja, ik denk van wel. Maar hebt u dan nooit de neiging om te gaan schreeuwen? Ja. Er komt een moment waarop onze gevoelens op de proef worden gesteld. Niet wanneer de zuster sterft. Zolang we bij haar kunnen waken, bij haar kunnen bidden, de gebeden der stervenden kunnen verrichten, haar nog bij ons hebben, blijven we in een vredige stemming. En ook daarna maar wanneer we tenslotte haar stoffelijk overschot naar de uitgang moeten dragen en het bij de deur van het slot een andere moeten toevertrouwen die zich niet altijd zo fijngevoelig tonen als we wel zouden wensen ja, dan wordt het ons wel eens te machtig ziet u ziet u, wij zouden liever willen dat ze de alleen maar bij de hengsels aanpakte en ieder verder contact vermeden. Het is voor ons bijzonder pijnlijk te zien hoe iemand, een man, ook al raakt hij het niet aan, zich inlaat met dit door een leven van maagdelijkheid gewijden lichaam. Misschien... Misschien lijkt... lijkt u dat wat buitensporig. Maar zo voelen we het nu helemaal. Maar moeder, heeft niemand van u dan een zekere angst voor de dood? Angst? Nee. Wel een verlangen ernaar. Luistert u eens. Een paar dagen geleden merkte tijdens de recreatie een jonge zuster, die juist over dit onderwerp sprak, dat ik erdoor in een blijde stemming kwam. Ze zei toen het volgende. Moeder, het lijkt wel alsof u alleen maar naar de dood verlangt. Ik verbeter daar. Nee, zuster. Dat is niet waar. En als God zou willen dat ik hier nog duizend jaar zou blijven, zou dit mij niet de minste moeite kosten. Maar kunt u zich voorstellen, zuster, welk een heerlijk moment het voor ons zal zijn, Hem te ontmoeten, voor wie we geleefd hebben, voor wie we zoveel geleden hebben en aan wie we ons geheel hebben toegewijd. Ik weet niet of ik u mag zeggen wat ik u nu ga vertellen. In elk geval vraag ik u en allen die naar me luisteren een excuus. Ik snak naar de ontmoeting met God. Het moet iets heerlijk zijn. Iets ontzag. Deze opvatting over de dood scheidt ons voor zeker nog meer van elkaar dan het traliehek ooit zou kunnen. De dood als een ideaal te zien betekent een overwinning op de angst. Een overwinning die alleen behaald kan worden na het doorstaan van vele beproevingen. Daarom heb ik ook om een onderhoud gevraagd met drie zusters die pas sinds enkele jaren hier zijn ingetreden. Zij staan nog aan het begin. En het is nog niet zo lang geleden dat ze voor het eerst de moeilijkheden van het naleven van de regelheerde kennen en ook de eerste vertroostingen ontvingen. Twee van hen dragen een zwarte sluier. De derde een witte. Die met de witte sluier zegt er geen novice. Want ik vond het niet juist om de novice met u in contact te brengen. Deze zuster legt over een jaar haar plechtige gelofte af. Mag ik weten hoe ze heet, hè, moeder? Als u het nodig vindt. Zuster Johanna van de onbevlekte ontvangt. Zuster Maria Magdalena van de goddelijke liefde. Zuster Annemarie van de heilige Jozef. Mag ik u vragen, zuster, wat u in de wereld was? Ik, ik was harpiste in een orkest. We waren thuis met zes zusters. Ik ben de oudste. Ik ben heel jong ingetreden en ik moet bekennen dat ik voordien alleen maar een pret maken dacht. Ik was ergens in betrekking. En waar werkte u? Mag ik u vragen, zusters, of u nog een band voelt... met datgene wat u in de wereld hebt achtergelaten? Ik ben zuster Annemarie van de Heilige Jozef... en ik ben erg blij met die naam, omdat mijn vader Jozef heet. Ik heb het gevoel dat ik mijn vader hier in de kamer... als het ware heb meegebracht en hem elke dag in mijn hart draag. Hebt u zich nooit door heimwee laten overmeesteren? Ik nee, geen enkele keer. Overmeesteren? Nee. Nee, niet laten overmeesteren, nee. U hebt zich niet laten overmeesteren, maar... U hebt er toch zeker wel eens last van gehad? We zijn gewone stuifelingen En toen we in het klooster traden, waren we niet meteen behoorlijke kamenietessen. Zijn er gebeurtenissen buiten het klooster die u nog interesseren of bezighouden? Door dit traliehek komt maar weinig nieuws uit de buitenwereld. Wat vraagt u aan God voor uzelf? Om heilig te worden, de genade om hem van gansig harte te beminnen. ...en om door de andere mensen te doen, mee. Hebt u bijzondere herinneringen bewaard aan de tijd toen u nog de witte sluier droeg? Herinnering aan de tijd dat ik nog een witte sluier droeg? Ik herinner me dat het een heel vrolijke tijd was, omdat wij... ja, omdat ik erg jong was en het me gemakkelijk viel om vrolijk te zijn. Afgezien nog van de recreatietijden. Maar ik heb in die tijd toch ook veel gehouden, ...omdat ik me moeilijk los kon maken van mijn familie. Dat is me trouwens nu nog niet gelukt. Maar... Tegenwoordig is het toch anders. Nu kan ik me beheersen. Terwijl ik in het begin begon te huilen als ik aan mijn familie dacht. Het was ook een tijd van grote vurigheid. Want ik voelde toen dat God me als het ware op zijn armen droeg. Zuster Annemaria Maria van de Heilige Jozef, vergeef me mijn indiscretie. Maar hebt u wel eens getwijfeld aan uw roeping? En hebt u nooit spijt gehad dat u carmelites bent geworden? Nee, geen twijfel, geen spijt. Nee. Alleen... Ik het leven de kwam er wel eens te zwaar. Het was alsof ik er niet meer de nodige kracht voor bezat. Maar als ik ging bidden voelde ik mij. alsof God mijn bijzondere genade schonk om door te zetten. En u, zuster Johanna van de onbevlekte ontvangenis, u bent de jongste. Is het voor u gemakkelijk of moeilijk geweest om de eerste beproevingen te doorstaan? Niet erg gemakkelijk. Nee. Want. Dat kwam ook wel door mijn levendige aard, weet u, en mijn spontaniteit. Om de waarheid te zeggen... ...heeft het me veel moeite gekost de inwendige rust en, en vrede te verwerven. Vooral bij de beoefening van de gehoorzaamheid. En u, zuster Maria Magdalena, van de goddelijke liefde, uw ervaringen moeten anders zijn geweest. Want als ik me niet vergis, bent u op latere leeftijd in de karmel getreden. ja. Ik was toen 36 jaar. Ik had eerst voor de opvoeding van een paar jongere zusjes te zorgen. Want ik was twintig toen ik mijn ouders verloor. Maar... in zekere opzicht ben ik blij... dat ik zo laat ben ingetreden. Want... daardoor had ik de wereld beter leren kennen. Kon ik God veel dingen te offer aanbieden... waaraan ik me had kunnen hechten. En zusters... Herinnert u zich nog de dag waarop u uw oude vertrouwde klooster moest verlaten... en naar dit nieuwe klooster werd overgebracht? Welke indrukken, welke gewaarwordingen hebben u het meest gefrappeerd toen u door de stad ging? Wat mij opviel was dat ik op de gezichten van al die mensen die ik tegenkwam... niet de uitdrukking van inwendige blijheid en diepe vrede zag die ik hier vind. Die ik elke dag op de gezichten van mijn medezusters kan lezen. Integende, de mensen leek hem zo... Zorgelijk, zo jachtig, En nerveus, ze miste de weldadige rust die u, die u hier in de kamer tegenkomt. En de vrouwen vond ik, als ik het mag zeggen, allemaal lelijk. Zodra ik hier in het klooster aankwam en mijn medezusters bekeek, kreeg ik de indruk dat ze... Ik weet niet of ik het zeggen kan, dat ze heel knap waren. Zusters, mag ik u vragen welk over u het zwaarst is gevallen? Het enige wat me een beetje zwaar is gevallen... toen ik me op 18-jarige leeftijd vrijwilliger in het klooster opsloot... was dat ik niet meer vrij in de natuur kon rondwandelen. Maar nu voel ik het niet meer en ik ben blij dat ik ook dit heb opgegeven... om alleen nog maar de wegen van de liefde te bewandelen. Voor mij was het het zwaarst om afstand te doen van mijn eigen wil. Van mijn eigen mening. Mag ik u iets zeggen? Ik heb u nou juist verteld dat ik mijn vader hier... elke dag in mijn hart draag om zo te zeggen. Maar... Ik ben bang, maar verkeerd hebben we uitgedrukt. Omdat wij... Ja, om... Omdat wij wel de herinnering aan onze verwanten moeten bewaren... maar alleen om ze in het hart van Jezus in te sluiten. Wij zouden anders niet kunnen leven als we de hele dag alleen maar aan hem dachten. En wat de laatste jaren betreft, sinds u hier bent ingetreden... herinnert u zich een bepaalde prettige gebeurtenis uit die tijd? Het, het was op een avond. Kort nadat we naar dit nieuwe klooster werden overgebracht... Opeens rik de priorin in ons en zei, kom jullie eens kijken. Het was een prachtige zonsondergang. Een magnifiek schouwspel voor ons. Die sinds zo lang geen zonsondergang hadden gezien. We werden diep door ontroerd. Er vlogen een Dat was, was dus helemaal niet bangbaar. Het, het was een prachtig gezicht. We stonden daar in een groepje bij elkaar en de zwanen vlogen heel laag. Ze vlogen naar elkaar toe. Ja, zo. Op deze manier. En, en dan ging ja, het, het heeft de hele tijd geduurd. En we dus bleven maar kijken. En kwamen spelen. ze om ons heen. Ja, zeg, het was een prachtige... En dan kwamen ze... Ze kusten elkaar. Moeder, ik heb aan het onderhoud met uw zusters... Carmelitessen dat u me hebt toegestaan niets meer toe te voegen. En ik zou het hiermee willen beëindigen. Ik dank u zeer. Dan zou ik u nog om één ding willen verzoeken. Komt u niet meer terug naar dit klooster. Al is het dan niet dat u de innerlijke rust... ...van de zusters en mij zou hebben verstoord. Dit bezoek van u... ...zou een teken van God kunnen zijn. We hebben er niet om gevraagd. Moeder, mag u stilstaan bij de gedachte dat uw verwanten naar u luisteren? Ik geloof van wel. Zou u hen willen begroeten? Nee, dat niet. Absoluut niet. Die hier spreekt is niet hun dochter... ...die ze eens en voor altijd op zo'n edelmoedige wijze aan God hebben afgestapt. Ik ben een Kamelites onder Kamelitesse. Ik bemin alle mensen als mijn broeders en zusters in God. Zo bemin ik ook mijn vader en moeder in God. Maar als u door uw offerleven één ziel zou kunnen redden, wie zou u dan uitkiezen? Ik ben een graankor. En als ik goed ontkiem, mogen de korenaar die na mijn dood opschiet door een ander. Het maakt voor mij geen verschil wie dat zal zijn, waar hij vandaan komt of wat hij nastreeft. Ik vraag u alleen, mijn God, dat de koerenaar gevonden mogen worden door iemand die geen hoop meer heeft geloofte Jezus Christus Usura, Documentario di Sergio Zavoli. Musiche di Ildebrando Pizzetti. Tecnico del suono Mario Vanzella. Slotzusters. Dit was een uitzending naar een Italiaanse documentaire van Sergio Zavoli. Muziek di Ildebrando Pizzetti.